4 uur. Frits Wemmelkamp met het NOS Journaal. De gemeente Zaanstad hanteert strenge veiligheidsregels... voor de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november. Het gebied waar het evenement plaatsvindt... is alleen via toegangspoortjes toegankelijk... en jassen en tassen worden daarbij gecontroleerd. Wie wil demonstreren moet dat uiterlijk 72 uur van tevoren melden... zegt de gemeente op de website. Vorig jaar probeerden anti-zwarte pietbetogers... naar de landelijke intocht in Dokkum te gaan... Voorstanders van Zwarte Piet blokkeerden toen de snelweg om hen tegen te houden. Zaanstad is in gesprek met zeker tien organisaties... die dit jaar tijdens de intocht willen demonstreren. Bij invallen in Hengelo en Enschede heeft de politie... een grote hoeveelheid wapens gevonden. Daaronder waren automatische wapens en een raketwerper met raketten. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben... met een reeks incidenten vorig jaar. In Enschede werd toen een Turkse kapper overgoten... met benzine en in brand gestoken... In de stad werden panden beschoten en in Gronau, net over de grens met Duitsland, was een liquidatiepoging. Bij de invallen in Hengelo en Enschede zijn twee mensen aangehouden. De politie heeft tientallen automobilisten een bekeuring gegeven omdat ze foto's maakten van een ongeluk op de A58 bij Ettenleur. Gisteren reed daar een vrachtauto door de middenvangrail en kwam op zijn zijkant terecht. De rijstroken waren hierdoor geblokkeerd en auto's moesten er over de vluchtstrook langs. Volgens de politie maakten zeker 45 bestuurders foto's of filmopnames van het ongeluk bij Ettenleur. En die krijgen nu dus een bekeuring. Bij een woningbrand in Norg in Drenthe is iemand om het leven gekomen. De brand brak in de loop van de avond uit op de bovenverdieping. De brandweer sloeg de ramen van de woonkamer in om binnen te komen. Over de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van de brand in Norg is nog niets bekend. Het weer vannacht kans op mistbanken in het oosten van het land Lichte vorst. Overdag veel zon en het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht. <tog> You're making me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 Tu pense à peu, tu ne pense plus. Pas chose qu'à, pas chose qu'à. Call on the calling that's about to. se te, se te, se te. Video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, una gloria reale Tra poche ore Quasi mi vento, io non ci penso più, io ci penso più, faccio schiafi, faccio schiaffi, con le onde, con invento le come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te, sotto il cielo, sotto il cielo, ti bellino, ti bellino, mangio e ti faccio faccio con come als als als als als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 Ik net, net. Net, net. op wat ik net, net. Op ah. dag, dan ik Hey, ouwe, jou gaat het met je. Mijn telefoon uit, ik laat hem lekker. Ik wou alleen even praten met je. Je vasthouden met vragen stellen. Hoe dit je allemaal alleen is gelukt. En soms krijg ik even geen lucht. In de gerecht op me heen geef je rust en ik zweer het op alles wat je geeft krijg je terug. Dus voor jou zou ik altijd hard gaan. Rechtdoor nee we kunnen niet meer afslaan. Hey, ik ga die troon niet meer afstaan. Ik heb een bom in mijn zak laat hem afgaan. Ik bos, ik swipe, ik gooi. Ja je weet het is your boy. Ah, al die mannen hebben niks op mij omdat ik vroeger altijd dit al zei. Een miljonair. Dat is wat ik word ik kom van ver. Op een dag dan word ik miljonair. Dan nou word ik miljoen. Mijn telefoon uit, ik laat hem op Mama aan de lijn, ze laat tranen los Want ze ziet me op tv en dat maakt het trots Met mijn vader heb ik vaak gebotst Terwijl ik liever links lievelingswaag gekocht Ik post niks, ik bewaar me trots Ze wouden mij zien vallen, maar ik sta er nog Bees keer is er niks meer dan hoop Want succes dat ligt niet in de winkel te koop Maar zeg mij, wie is daar als je ligt in de goot Die geen spit en zo. Ik kom van ver. Op een dag dan word ik Miljonair Op een dag dan word ik Miljonair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 If you try it Take it off now, girl. 'Cause I wanna see inside what you're like. Take a pilot onto the ground. Let's dance. Let's shout. Take a pilot onto the ground. Get yeah, teased, me with your love and do play hard to get. Cause I do know. You can out to the ground So, if you do your I won't you Let's dance, this? Let's shout shh, shh, shh, shh, shh, shh,